Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Poppodium Doornroosje in Nijmegen wil het optreden van Bob Willem... morgen vooralsnog door laten gaan, maar het is de vraag in welke vorm. De artistiek directeur wil de show niet zomaar cancelen... maar was ook boos over wat er in Amsterdam op het podium gebeurde. Naast anti-Israël leuzen maakte Bob Willem ook opmerkingen... over de deze week doodgeschoten politieke activist Charlie Kirk... Voor poppodium 013 in Tilburg ging de band daarmee een grens over. En daar is het geplande optreden van de band geschrapt. De laatste etappe van de Ronde van Spanje is geannuleerd... vanwege grote pro-Palestijnse protesten in Madrid. Op meerdere plekken hebben demonstranten hekken omgegooid... en zijn ze de weg opgekomen. De situatie was te onveilig om de koers nog verder te laten gaan... vond de organisatie. Tijdens verschillende Vuelta-etappes waren er demonstraties... gericht tegen het team van Israel, Israel Premier Tech. Voor de slotetappe had Madrid 2000 agenten ingezet... en de etappe was ingekort vanwege de protesten. Jonas Vingergaard van Visma Lees Bike is de winnaar van de Vuelta. Ook de huldiging gaat niet door. De premier van Qatar zegt dat Israëlische praktijken zijn land er niet van zullen weerhouden om te bemiddelen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Dat zei hij in een televisietoespraak. In Doha, de hoofdstad van Qatar, is een Arabische top waar wordt gepraat over de Israëlische aanvallen op die stad afgelopen week. De Arabische Staten veroordelen de Israëlische aanval en zeggen de wettige maatregelen die Qatar zal nemen om zijn soevereiniteit te beschermen steunen. In Den Haag hebben enkele duizenden Kosovaren gedemonstreerd... omdat ze vinden dat voormalige leden van het Kosovaarse bevrijdingsleger geen eerlijk proces krijgen. Morgen begint het proces tegen de voormalige president Tachi, die commandant was in dat leger. Hij is aangeklaagd voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Het weer, het is bewolkt en af en toe valt regen. Morgen wordt een onstuimige dag met stevige buien. Aan zee staat een stormachtige wind. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9. Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Velsen. 10 minuten verdraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Koijmeer en Uitgeest. 10 minuten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 Liedje. Dat ja. Zijn, ja, nou, laat het maar vooral van worden dan. Ja. Kenzie, hij moest blijkbaar binnen en, uh, een bepaalde tijd blijven. Ja, voor de toolbox uh, afmetingen van een singeltje blijkbaar. Precies, precies. Maar uh, ja, ja, dit is Flower power ten voeten uit. He. There's is ja. een new generation with a new explanation. Ik, ik wil het nog eigenlijk wel meevallen nu ik het uh, weer een keer goed hoor. Ja, ja oké. Okay. Dus, uh, ja, ja. ja, en ook binnen dit thema heb je dus allerlei varianten. Want we flitsen een beetje heen en weer. En voor de eerste keer gaan we een plaatje draaien wat we één keer eerder hebben gedraaid. Daar gaan we oh. geen gewoonte van maken hoor. Nee. Maar omdat het zo goed in het thema past...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 de State's Let the good times come.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 Uh, uitzonderlijk voor die tijd. Uh. Absoluut, ja. ja. Bijna rockopera achtig. Ja, he. Engels, inderdaad. Het, ja. het Engelse antwoord ja. op de, uh, ontwikkeling in Amerika. Ja, en in die negen minuten had ik eigenlijk twee vragen. Uh, we, hadden, we begonnen natuurlijk met Scott McKenzie, ook met San Francisco. Wat was, heb jij enig idee, wat voor rol San Francisco uh, speelde in die tijd? dat ja, noemde ze geloof ik de love state. Daar was, uh, alles wat je aan vrijheid uh, bedenken kunt, was daar als eerste. Mooi weer oh, okay. natuurlijk, vrouwen, ja, ja, ja. strand, je ziet Terwijl je naar de muziek luistert, zie je mannen in solbroeken met wijde pijpen. En ja. een kettingtje om hun nek. Over en stand, blijkbaar ook wat strak planen. in het kruis, want het is allemaal hele hoge kopstemmen. Ja, dat, ja. ja. dat is ook een stijl uit die tijd. En uh, ja. nou, mooi bruggetje. Jij bent van de bruggetjes. Ja, uh, ja. Naar het volgende nummer. Want uh, dat meerstemmige wat we net herkenden in ja. uh, uh, het vorige nummer. Dat, de, ja, de uitvinders daarvan bijna zou je kunnen zeggen. Dat zijn de Beach Boys. En uh, daar gaan we zo meteen naar luisteren. Ik wil er graag iets meer over vertellen.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 Softly smile, I know she must be cursed De fluitonen van de Beach Boys met yeah. Goed Vibrations. En, uh, dat, ik, ik vind het toch wel heel knap over die meneer waar je net, net over had. Uh, dat hij ondanks zijn uh, psychische problemen uh, toch dit allemaal. Uh, uh,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 Cesar Zuiderwijk op de drums. Joyce Coyne was net genoemd. Erinus Ger Gerritsen, Baschita, Montamonica en Toetsen. Andere gastspelers bij de Goldenering door de jaren heen. Toch wel leuk om een paar te noemen: Fred van der Hilst op drums. Hans van Herwerden. Peter de Ronde. Frans Krasseburg, een bekende zanger. De eerste zanger van de Goldenering. Jaap Eggermond, die later als.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 en onrechten werd veroordeeld voor, voor moord. Ja. Uh, het nummer I Want You, waar we naar gaan luisteren... is echt een flauwe powerlied bij uitstek. En ja, er wordt hier gesproken van poëtisch meesterschap. Maar goed, dat laat ik liever aan de luisteraars <laughs> over. Ja, ik ben benieuwd. Een echt Bob Dylan nummer. I Want You. <tied> die hele mooie liedjes schreef... maar een beetje saai is misschien... op de deur. Mogen we dat misschien wel zeggen? Ik weet niet of we dat mogen zeggen. Ja, mogen alles zeggen, toch? Het is ons programma. Ons Een bepaald idee van muziek. En tegelijkertijd zijn er heel veel luisteraars... die het misschien juist prachtig vinden. En ook dat is weer helemaal goed. Kan je ook zeggen van het volgende duo... waar we naar gaan luisteren. Ik hou er wel van, maar sommige mensen vinden het... te kwijlerig...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 uh, maakt ze nummers achter elkaar? Sound of silence, Homeward Bound, I'm a rock, Katie's song, April comes, she will. Nou, noem het maar op. We ken... Scarborough Fair. We kennen ze allemaal. Het duo is met de ruzie uit elkaar gegaan in 1970. Ze konden elkaar niet meer lucht of zien op het podium. Er is nog een keer een verzoeningsconcert geweest, waarbij ze allebei via een, door een vliegtuig werden aangevlogen en elkaar pas op het podium ontmoeten. Mm. Ik gaan niet aankeken. hun duetjes zongen en hup weer weggingen zonder een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 Joe DiMaggio, our nation turns its lonely eyes to you. Ooh. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe, to Joe has left and gone away. Simon en Carvonkel. Ja, ik ben er eigenlijk mee opgegroeid. Uh, ik, had, uh, ik had die LP nog. van ze Die uh, hele succesvolle LP volgens mij. Met... Uh, uh, nou ja. ja. Van, van, van, met Bridge Over Troubled Water. Precies, ja. dat nummer. Ja, ik een uh, persoonlijke snaar. De hoest van die LP loopt uh, uh, Art Garvonkel voorop. Dat is een lange, dunne jongen. En Paul Simon achter hem aan een beetje gebogen. Ja, ja. Voor het strand. Ja. En ik heb een vriend, Willem. Ik noem zijn naam graag uit Warmont en als wij samen op pad zijn, dan moet ik altijd aan, dan loop ik voorop en hij loopt altijd een metro of vier, achter moet ik aan die LP denken. <laughs> ja, dat is gezellig wandelen ja, ja, met elkaar. Dat zou zijn we het gewend. <laughs> en, en later het Paul Simon met de LP Graceland, uh, die in Afrika is opgenomen. Ook zo'n geweldig mooie LP. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het is door de tijd heen, want het, het programma De Beste Zangers van Nederland hè, wat nu op de NPO-zenders draait, daar uh, was twee jaar geleden onze opera verder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 Dat hij dat toch even allemaal uh, doet. Hè? Ja, Zo. hier houden wij van. Hè? Dat je ja. een mooie sentimenten, een wereldster die daar op straat loopt en gewoon denkt van hé, hey, uh, ik ga er meedoen. Ja, precies. precies. Dat, uh, ja, mooi om te zien en om te horen en dan die. <laughs> de rauwe stem van ja. Rod Stewart. Maar die, uh, die Rod Stewart die, die, die is nog wel aardig op de leeftijd, uh, toch? Ja, het is 79. 79? Is ja. En Tim is nog wel aardig aan de weg. Ja, hij zingt nog steeds. Hij heeft een paar jaar geleden een uh, programma met oude jazznummers opgenomen. Keurig in zwart kostuum. Een uh, beetje okay. jazz. En, uh, dat groen, groen heet het, geloof ik. Hè, dat die, uh, is een beetje. Uh, um,